12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er moet ook DNA worden afgenomen van verdachten die nog niet zijn veroordeeld. Dat zegt de commissie die de fouten onderzocht bij de behandeling van Bart van U, de man die wordt verdacht van de moord op Els Borst. Nu moeten verdachten DNA afstaan na een veroordeling, maar dat gaat vaak mis vanwege ingewikkelde wetgeving. Daardoor kwam ook van U pas laat in beeld in het onderzoek. Scholieren moeten een grotere rol krijgen bij het beoordelen van hun leraren. Door ze meer te betrekken bij de manier waarop docenten lesgeven... kan het onderwijs verbeteren. Dat plan van het Landelijk Actiecomité Scholieren... wordt positief ontvangen door de regeringspartijen. Zo zouden leerlingen enquêtes kunnen invullen om docenten te beoordelen... of worden ze betrokken bij het uitschrijven van vacatures. De politie heeft een criminele organisatie opgerold... die tonnen verdiende met oplichting, valsheid in geschriften en witwassen. Er worden zeven verdachten aangeklaagd. Ze zouden spooknota's hebben gestuurd naar onder meer bedrijven... en dreigden met deurwaarders. Ze zouden op die manier zeker 400.000 euro hebben verdiend. Taxichauffeurs in heel Frankrijk hebben het werk neergelegd... uit protest tegen vervoersdiensten als Uberpop. Ze zien de taxidiensten als oneerlijke concurrentie omdat Uberpop-chauffeurs zonder dure vergunning mogen werken. Bij vliegveld Charles de Gaulle hebben taxichauffeurs de afritten geblokkeerd. Het plastic Lego-blokje gaat verdwijnen. Over ruim 10 jaar moet er een duurzaam alternatief zijn... voor de plastic bouwsteentjes. Het Deense bedrijf investeert ruim 134 miljoen euro... om zo'n alternatief te vinden. Vorig jaar werden er 60 miljard Lego-blokjes gemaakt. Dat kostte 6.000 ton plastic... Lego zegt dat het een positieve impact op de planeet wil achterlaten. Dan nog het weer. Flink wat zon. In het noordoosten nog wel wat bewolking en kans op een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel is er dan meer kans op bewolking. Dit was het NOS. DfM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad A1 Amsterdam Apeldoorn richting Apeldoorn een ongeluk tussen Knaupten, en Barneveld 7 kilometer. Richting Amsterdam staat er vanaf Voorthuizen ruim 3 kilometer. Tot zover de verkeersin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 Een lange intro hè, vandaag. Echt niet normaal. Wat heb jij allemaal een introotje vandaag? Ja, lang voorspel, hou ik van. <lacht> maar ja, maar, Ik weet toch niet of we te horen zijn, nu dan. Ik heb hem uit de knoop hoor. Oh, ja, ik heb de al onderop. Nou, goedemorgen luisteraar, goedemiddag. Het is mooi weer buiten. En, um, Nou ja, we gaan maar beginnen hè gewoon. Ja, waarom niet? Ja, ga, nou, ga nou eerst maar even uitleggen hoe het komt dat het introotje zo lang duurde. Ja, dat kwam door de... <laughs> Omdat jij het draadje in de knoop gemaakt oh, oh. oh! Had ik niet gedaan hoor, nou. maar ik heb hem nu wel uit de knoop gekregen voor jou. Het is zo zonde dat er even geen livestream is. Dat had u echt moeten zien hoe hij in gevecht was met die... Dat moet je niet allemaal vertellen. Koptelefoon, oh ja. ja, maar de mensen kunnen het nu niet zien. De radio is vertellen. Gaat u ja. daar die muziek over? <lacht> <lacht> ah. <lacht> nou, het is weer een lekker chaotisch begin vandaag. Mwah. Uh, voor de mensen die. Uh, ja, nee, dat hoef ik eigenlijk niet te vertellen. Want de, de mensen die de live stream uh, beluisteren, die horen niks. Nee, ook de mensen in de auto niet. Alleen uh, die mensen die uh, het, het, het, het televisiekanaal 40 hebben opgezet... Ja, die, die kunnen wef. ons wel horen. Ja. En die weten dan nu dat er een storing is. Zowel in de ether als uh, ja. in het internet. Maar er wordt aan gewerkt. Dus ja. Ja, uh, hebben we dan wel uh, twee, uh, twee luisteraars minder. Ja, dat is waar, maar ik heb uh, via het internet contact met ze. Dus ik hou ze op de hoogte. Ik oh. zal ze ook alles vertellen over jouw lange intro vandaag en waarom dat was. Ik ga gewoon een plaatje draaien. <laughs> <laughs> Unreroute the rivers. Let the damned water feed. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand.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 Liquid Spirit. Gregory Porter. En de tammet het heet Liquid Spirit. Vloeibare geest. Ja, kom. Te veel zuipt. Krijgen we zelf een vloeibare geest? Misschien. Zo. Maar het klinkt wel lekker. Daar gaat het. Eén, één, één, ja, één, en die is vandaag van de zien. En u zult begrijpen waarom. Me Ja is dat niet. Een 3-in-1 ter nagedachtenis is aan Thee Lau... die afgelopen dinsdag overleed. Omheen bekend mag worden verondersteld intussen. En uh, ter nagedachtenis is daaraan. Dus even een 3-in-1 van de drie bekendste scene-hits. Uh, om te beginnen, blauw als tweede open. Wat ik persoonlijk een van de mooiste vind. En uh, iedereen is van de wereld. Uh, en de wereld is van iedereen. Goed. Nou, eh, we gaan nog maar een plaatje draaien. En eh, daarna gaan we naar het nieuws. Als alles mee zit. Lieve luisteraars bij de televisie, want de anderen hebben geen geluid... dus die kunnen mij niet horen op dit moment. Uh, hier volgt het regionale nieuws van 25 juni 2015. Een man is vannacht gewond geraakt op de boulevard Barnaar in Zandvoort. Rond half 1 ging het mis ter hoogte van de Scuba Republic. De vermoedelijk Duitse toerist kwam met zijn fiets ten val de politie heeft het slachtoffer opgevangen in afwachting van de ambulance. De man is met spoed naar het Kennemergasthuis in Schalkwijk gebracht... en de fiets is meegenomen door een kennis van het reisgezelschap. Hoe de man ten val is gekomen is onbekend. De Haarlemse politie heeft woensdagmiddag... een verdachte in zaken mishandeling van een vrouw aangehouden. Op de locatie waar de mishandeling had plaatsgevonden... was de verdachte bij aankomst van de politie al vertrokken... De verblijfplaats van de man was echter te achterhalen. Bij aankomst bij de woning van de verdachte vluchtte de 35-jarige Haarlemmer te voet weg. En na een korte achtervolging is de man alsnog aangehouden. Een man is woensdagmiddag in Weteringbrug door zijn eigen caravan overreden. Dat gebeurde op het terrein van een caravanstalling aan de Lisserweg. De auto waar de caravan achter hing werd bestuurd door zijn vrouw. Brandweermannen tilden met hydraulisch gereedschap de caravan op... en ambulancemedewerkers konden daarna de man bevrijden. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Maar toen de auto met caravan werd weggereden, ging ook de slagboom dicht... en die viel bovenop de motorkap van de ambulance. Een groep Roemenen die een spoor van winkeldiefstallen achter zich laat... kan daar niet als samenwerkende bende voor worden veroordeeld. Daarvoor is meer bewijs nodig dan het simpele feit dat ze samen in een winkel zijn gesignaleerd. Dat valt op te maken uit een uitspraak van de Haarlemse rechtbank in een zaak tegen vier Roemeense verdachten. Drie ervan werden volledig vrijgesproken van de samenwerking in het plegen van winkeldiefstallen... bij de Zara en Vroom en Dreesman in de Haarlemse binnenstad. Eentje werd wel veroordeeld tot 15 dagen. Een aanzienlijk lagere straf dan de officier van justitie twee weken geleden eiste... De advocaten van de Roemenen beschuldigden ter zitting... de Haarlemse politie van vooringenomen en discriminatoir gedrag. Alleen omdat hun cliënten aan van Oost-Europese komaf waren... volgden de agenten het kwartet en verrichten uiteindelijk een aanhouding. In een auto werd daarbij de, behalve een van de vrouwelijke verdachten... voor duizenden euro's gestolen kleding, schoenen... en voor winkeldiefstallen geprepareerde tassen aangetroffen... De drie andere verdachten bevonden zich bij de auto, maar dat levert volgens de rechtbank onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat zij ook bij de diefstallen betrokken waren en dus werden ze door de rechters vrijgesproken. De onroerend zaakbelasting in Zandvoort wordt dit jaar met meer dan 10% verhoogd. MKB Nederland-Noord-Holland zocht het uit en kwam tot de schokkende ontdekking... dat de OZB-ontbrengsten uit bedrijfspanden in onze provincie... gemiddeld 4,5% hoger uitkomen dit jaar dan in 2014. En dat terwijl er landelijk is afgesproken dat er maar met 3% verhoogd mag worden. Maar sommige gemeenten, waaronder Zandvoort, maken het wel erg bond... met een verhoging van de lasten van meer dan 10%. Maar dat is nog niet zo erg als in Muiden. Daar is het meer dan 44 procent. Hoeveel je precies betaalt hangt af van de waarde van het pand. Dit bericht zal ongetwijfeld een vervolg gaan krijgen. Om vier uur vanmiddag zal de Haarlemse Reddingsbrigade... samen met andere brigades op de Grote markt de sirenes laten klinken... in de hoop dat het tot de Haarlemse gemeente doordringt... dat de brigade op sterven na dood is... Red de reddingsbrigade is ongeveer het laatste wat je zou verwachten... maar helaas bittere noodzaak. Massaal rukken ze vanmiddag uit naar de Haarnemse binnenstad... om een luid en duidelijk appel te doen op de gemeente. Voor meer geld en anders gaat de brigade toch echt ten onder. Er is dringend een nieuw pand nodig om de reddingsbrigade te huisvesten... maar aangezien het budget hiervoor grotendeels is geslonken... door betaling van de huur van hun tijdelijk onderkomen... en het nieuwbouwproject maar op zich liet wachten, dreigt de reddingsbrigade... die al ruim 100 jaar bestaat, nu op de klippen te lopen. Vooralsnog weigert de gemeente aan hun verzoek te voldoen. Tijd voor actie dus. En dan gaan we nu over naar het weerbericht. Mm -hmm. bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Er zijn vandaag flinke perioden met zon en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 19 graden op het strand... en naar 21, 22 graden elders in de regio. En er waait een overwegend matige westenwind. Kortom, prima zomerweer. Vanavond en de komende nacht blijft het ook droog... met naast wolkenvelden ook opklaringen. De westenwind draait naar zuid en is niet meer dan zwak... en de temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft overdag droog en er waait niet meer dan een zwakke... tot hooguitmatige eh, zuid- tot zuidwestenwind. En de temperatuur loopt op naar ongeveer 24 graden. Wij gaan terug naar de muziek. Dat was het weer.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 Flashlight. Light, flashlight, en dat is van Jesse J. Yeah. Mooie plaat hoor trouwens. Flitslampje. Ja, je bent bij Flitslampje. Ja, en het is nog steeds zo dat we geen livestream hebben vandaag dames en heren. Dus... Ja, het is heel vervelend voor die mensen die via livestream... en zelfs ook in de eten luisteren, want ja, het is uh, stil bij CFM wat dat betreft. Alleen, uh, nou ja, als u thuis bent en u zet uw televisie op uh, kanaal 45 of kanaal 40... dan, uh, dan uh, analoog dus op 45 en uh, digitaal op 40. En dan ook nog alleen bij Ziggo. Wat een gedoe allemaal. Dan uh, kunt u nog wel uh, meeluisteren. Dus uh, nou ja, dat, doe dat dan maar. Uh, we, er wordt aan gewerkt, heb ik begrepen, dus... Uh, we zullen zien hoe lang het duurt voordat wij eh, eh, dus zover zijn dat we weer eh, overal te horen zijn. Overigens is het vandaag nog een speciale dag ook. Ja, daar doen we straks de tweede uur nog even wat aan. Want eh, het is vandaag Global Beatles Day. Ja, dat wist u niet, maar dat is zo. Het is vandaag dus GBD, oftewel Global Beatles Day. Dat betekent dat er op de hele wereld, over de hele wereldbol, aandacht wordt besteed aan de muziek van John paul George en Ringo. Uh, ik zag dat aangekondigd gisteren op, op Facebook met commentaar van uh, een, een filmpje van uh, ook hele jonge mensen die gewoon toch geïnspireerd blijken te zijn door de Beatles. Nou, ik uh, kan natuurlijk niet. Uh, om de Stones fans niet tegen Mint Harnas te jagen. Niet de hele uitzending Beatles gaan draaien. doen we niet. Maar uh, straks in de tweede uur doen we nog wel even een Beatles 3 in 1. Omdat het vandaag Global Beatles Day is. Dus dat doen we straks eventjes nog in de tweede uur. En uh, nu gaan we gewoon door met muziek. Ja, waarom ook niet. We zijn er nou toch. Dus kunnen we net zo goed muziek draaien. En of u het hoort, ja. Dat ZFM weet ik wel. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Dagelijks. Nou, op het ogenblik is die formule een klein beetje weg, want er is er één met vakantie. Dit is met de regime. Tunnel, zijn nieuwe. We zijn aan het verhaal van de la du mal de We de Met regime was dat? dat. Zijn tweede grote hit, denk ik. Est-ce que tu m'aimes heet het uh, liedje? Est-ce que ik had nooit gedacht dat ik nog zo'n mooie Franse uitspraak had. Ja, nou, dat was hem dus. Met Regime, zijn allernieuwste. En dit is ook alweer een nieuwe. Ja, ik heb al een aantal nieuwe weer vandaag, hoor. Dit is, uh, oe, dit is ook weer een leuke, dit. People tell me to be cautious. Tell me not to lose my self-control Clean bandits Tell me to be flawless Stronger People tell me not to let myself, let myself evolve And I think I don't really get it I think it's all just a peculiar game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 Of me. At least we're both enough And she'll always get the best of me kennen uit de film Fifty Shades of Grey. Ja. Maar dit nummer heeft Can't Feel My Face heet het. En dat is ook weer nieuw. Ja, weer nieuw. Nou, nog eentje. Nog een mooie nieuwe die ik uh, nog voor u heb. Het no. is Magic, zo heet het groepje. Reggae, baby. Your heart's too big to be treated small.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 Too short to be waiting long. So let's not waste it. When we both know you're Het uh, liedje en uh, dat was uh, dus de groep Magic. Want we gaan naar het uh, nieuws en het weer van één uur Ik zou zeggen tot zo.